5 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En met straks in het NWS Radio 1-journaal het laatste nieuws... en de ontwikkelingen en reacties op het overlijden van Prins Frizo. Eerst het NWS-journaal met Dorot Negens. Op Paleishuis ten Bos is vandaag Prins Frizo overleden. Hij is bezweek aan complicaties na de hersenbeschadiging... die hij opliep door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeluk... februari vorig jaar in Oostenrijk.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 Maar het beeld is wel van een hele intelligente man. En uh, die uh, tot zijn uh, ongeluk, dat verschrikkelijke ongeluk, uh, uh, ook uh, behoorlijk uh, met carrière bezig was. In een eerste reactie zegt burgemeester Moeksel van Leg dat hij bedroefd is en diep geschokt. Sinds het ongeluk heeft hij altijd intensief contact gehouden met de familie. Die contacten waren ja tijdens mijn kinderstijnen aan hebben we goede contacten gehad en ik kenne Prince Riso sinds er een kleines kind was en ik ook een junger jonger knabe was. We hebben ons gekend, hebben veel vreugde gehad en ja, ik heb me heel verbonden gefühlt en fühle me heel verbonden. De burgemeester van Lech was dat. Burgemeester Moeksel. De Belgische koning Philip en koningin Mathilde hebben telefonisch hun medeleven betuigd aan de Nederlandse koninklijke familie, melden Belgische media. Woordvoerder van het paleis zegt dat Philip heeft gebeld met prinses Beatrix en koning Willem-Alexander. Mathilde heeft contact gehad met koningin Maxima. Condoliance.nl heeft een condoliance register geopend, maar de site is door overbelasting moeilijk bereikbaar. De aanvaring tussen een motorboot en een Duitse gastanker... in het kanaal van Zuid-Beverland heeft dan zeker twee mensen het leven gekost. De motorboot werd vanochtend rond 11 uur overvaren door de tanker. Kort daarna werd een vrouw uit het water gehaald. Ze is in het ziekenhuis overleden. Vanmiddag is door duikers een tweede lichaam geborgen. Volgens de veiligheidsregio Zeeland waren er twee mensen op de motorboot. Maar omdat getuigen hebben gemeld dat er vier personen aan boord waren... wordt nog gezocht naar meer slachtoffers.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 De verkeersinformatie krijgt u bij de ANWB van Jolande van der Velde. Er staan files op de A2 Luik richting Maastricht. Voor het Europaplein 2 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam 4 kilometer. Daar is de rechter reisgroep dicht. Verderop door werkzaamheden tussen Sliederrecht Westen en Papendrecht 3 kilometer. Daar is de linker dicht. Verkeer op weg naar Rotterdam kan het beste omrijden via Oosterhout. Of de A27, A59 en de A16. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij Hilversum, twee kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Vier over vijf goedemiddag met ook komend uur nieuws, reacties en ontwikkelingen... naar aanleiding van de dood van Prins Frizo. Zijn overlijden werd vanmiddag bekendgemaakt door de Rijksvoorlichtingsdienst. Prins Friso werd op vrijdag 17 februari 2012 in Oostenrijk bedolven onder een lawine... toen hij met een vriend aan het skiën was buiten de piste. Hij werd na 25 minuten onder de sneeuw vandaan gehaald... en met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. Na behandeling op de intensive care werd Prins Friso begin maart... naar een ziekenhuis in Londen gebracht voor verdere verzorging vorig jaar. Een maand geleden, deze zomer, werd hij overgebracht naar Paleishuis ten Bosch. Prins Friso van Oranje-Nassau werd geboren op 25 september 1968. We hebben hem de volgende namen gegeven. <kijkt> Johan Friso en Bernard Christian David. Zijn roepnaam is Friso. Een trotse prins Klaus maakt de namen van zijn tweede zoon bekend. Prins Friso is op 25 september 1968 geboren. De prins groeit op in Lage Vuurse, op kasteel Drakenstein...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 Als het hoofd van de trauma-IC, Wolfgang Koller, spreekt, vervliegt de hoop dat het wel weer goed komt met de prins. Door die lange tijd onder de sneeuw werd zijn gehirn niet ausreichend met zuurstof versorgd. Es kwam in de folge zu einem een der die 50 minuten andauerte. In deze gesamten tijd moest de patiënt reanimiert worden.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 En vorige maand kwam hij naar Den Haag. Daar kreeg hij de zorg en de rust die hij nodig had na die behandeling. Het gebeurde op Paleis Huis ten Bos. En daar overleed hij vandaag. Hij was 44 jaar oud. Hier in de studio nog steeds Han van Bree. Koningshuisdeskundige, historicus, schrijver van het boek De Oranjes. Als je het hoofdstuk Friso kort zou moeten schetsen, hoe ziet dat eruit? Um, ja, dat, dat is het, het, het hoofdstuk van uh, de reservekoning. De reservekoning die uh, eigenlijk niet wil. Uh, die, die blij is dat die reserve is en hoopt uh, dat hij dat ook blijft. Die heel slim is. Uh, twee studies doet. En uh, niet, uh, liever niet in het openbaar optreedt. In, in, in, in kleine groepen en kleine gezelschappen komt hij het best tot zijn recht. Ja, dat is wat we de afgelopen uren hebben gehoord. Iemand die eigenlijk zichzelf kon zijn... zodra hij maar niet in die openbaarheid te zien en te bezichtigen... Uh, was als een prins van de koninklijke familie. Ja, en, en ook zoals hij een duidelijke taak had op dagen, op, op, op dan gebeurde er van alles onverwacht. in handen schudden, mensen. En ik denk dat als hij zich kon voorbereiden. en, en, en wist naar een vergadering toe. van uh, werkgroepen waar hij in zat. dat hij precies wist. En daar kon hij ook uh, terugvallen op, op zijn netwerk. Dat is natuurlijk iemand met een enorm netwerk. En uh, ja, dan voelde hij zich op zijn gemak. En dan was hij ook veel. Uh, ontspannender. Uh, Mabel heeft ook wel eens gezegd: van je ziet er zo, je kijkt zo bars. Oh. En, dan, en dan zien mensen helemaal niet dat je echt geniet. En, en, en dat is natuurlijk iets wat hij met zich meedroeg. Is dat wel iets wat zichtbaar is veranderd nadat hij trouwde met Mabel in 2004? Dat is wel, uh, wel iets veranderd, maar het, het, het, het, het ongemakkelijke bleef wel. Maar hij heeft natuurlijk wel, kijk, hij had aan Mabel een, een ongelooflijke intellectuele sperringpartner. Hij is ook een hele slimme uh, vrouw en die, die in allerlei. Uh, hoge, ook, ook VN-organisaties, uh, werkgroepen zit. Zijn Leiden de Elders een internationaal netwerk... van ja. voormalig leiders van de wereld? Ja, ja. ja precies. Nou, en daar word je niet voor niks in gevraagd. Ik bedoel, dan moet je wel wat in je mars hebben. Dus, uh, en, ja, dat, dat, wat dat betreft heeft dat huwelijk hem zeker natuurlijk weer uh, wat, wat extra gegeven plus uh, het vaderschap, is het ook wel bijzonder is. Het huwelijk maakte wel het eind aan zijn lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Uh, was dat een opluchting voor hem, om daar geen lid meer van te zijn? Nou, aan de ene kant denk ik stiekem wel. Uh, aan de andere kant, hij heeft wel... Hoe u dat, stiekem wel? Nou, omdat hij natuurlijk dat nooit in het openbaar uh, zal laten blijken. Hij heeft uh, wel toestemming gevraagd, dus uh, hè, dat, dat, dat wel. Hij had ook uh, kunnen, uh, dat, dat, dat, dat kunnen overslaan. Maar hij wil wel uh, plichtstrouw. Eh, dat is ook wat hij van zijn ouders, van, uh, toen nog koningin Beatrix en, en, en prins Klaus heeft meegekregen. Hij is nou eenmaal in die wieg geboren. Er horen verplichtingen bij en dat is er één van. Je moet uh, in, in, in die lijn blijven in die nodig. Je moet paraat staan uh, als, als je geroepen wordt. Was dat en, ook zichtbaar, dat hij paraat stond mocht hij worden geroepen? Want daar was in die tijd natuurlijk nog helemaal geen sprake van. Uh, je, nou ja, iets, iets, iets eerder uh, uh, uh, uh, uh, uh, in die tijd, in ieder geval voor zijn huwelijk... is er één keer even een, een dreigmoment geweest... Dat toen, het, uh, toen we nog niet wisten van Maxima, maar uh, dat begon uh, bekend te raken... en Willem-Alexander in New York zijn uh, beruchte blunder maakte... door te verwijzen naar een ingezonden brief van... Generaal Videla, ik was daarbij in New York, toenmalig als correspondent, ja. en dat was een moment waarbij die ook zei: uh, Van uh, desnoods, uh, uh, niet in die woorden, maar dat was echt een principieel punt voor hem. Van oké, okay. en dat was ook volgens u, als oranje Watcher een moment dat hij dacht: Van hé, hey, hier zou ja, toen was het even spannend. En als het, uh, als Willem Alexander toen uh, had moeten kiezen tussen troon of Maxima. Uh, dan was, uh, althans dat heeft hij altijd gezegd... dan was, was Friso, uh, de nieuwe prins van Oranje, geweest. En toen was er nog geen huwelijk uh, met, met, met Mabel. Dus toen had hij ook gewoon, dan was hij ook gewoon de beoogde troonopvolger. Want op welke manier werd hij toch in die zijlijn, in die schaduw... als nummer twee, uh, de speer voor de heer klaargestoomd mm -hmm. voor dat eventuele werk? Nou, daar is geen echte opleiding voor. Dat, dat is natuurlijk te ingewikkeld. Er is sowieso geen opleiding voor uh, kroonprinsen. Die, die, ze moeten toch een beetje al doende leren. En, kijk, belangrijk is dat je als uh, toekomstig eventueel... of ook als reservestaatshoofd uh, zo breed mogelijk opgeleid bent. Dus dat je uh, overal over mee kunt praten. Dat, dat, dat is echt heel uh, belangrijk. En... Um, dat je ook, dus ook een beetje sociaal uh, je, je makkelijk kunt bewegen in, in, in groepen. Je zag wel ook bij sommige Koninginnedagen dat hij uh, naar voren werd geschoven. Van: uh, nou, nou moet jij maar eens. Uh, dat, dat was in, in, uh, op Koninginnedag in Doesburg. Hadden ze de hel parcours uitgezet en er lag een, uh, door een roosje. Al honderd jaar dood. En die moest hij uh, wakker kussen. Dat werd hij echt naar voren geduurd van. Nou, doe jij dat nou maar eens. En, uit, een uh, meer, uh, uit de wetenschap van. We weten dat je dit soort dingen niet leuk vindt. Uh. Ja of dat is ook een beetje neefjes. En, mm -hmm. en, en, en, en broers onderling. Die dan elkaar een beetje uh, zitten te stangen natuurlijk. Want ja. dat is. Ja dat is ook een rol die je hebt. Dat je als, als, als broers. Als, als neven elkaar scherm moet houden. En dat, dat zijn namelijk de enige mensen waar je van op aan kunt. Was het duidelijk dat je altijd van elkaar. Dat, je, dat, dat die band er, er zo sterk ja, in die, wordt die, ingegeven. Ja, die, die, die, die band is heel sterk. Daar, heeft ook, daar speelt ook Klaus een heel belangrijke rol in. Die heeft gezorgd dat dat gezin heel hechtig. Ze zijn natuurlijk ook in zekere zin uh, tot elkaar veroordeeld. Want zij zijn de, de, de broers zijn degene op wie je echt kunt vertrouwen. Als die iets stom vinden en dat zeggen, dan weet je zeker. Of als ze iets goed vinden, dat is nog belangrijk. Heel veel mensen om je heen vinden alles goed. Maar als zij het zeggen, dan daar, daar, daar kun je van op aan. Ja, was hij een soort kompas dan ook voor zijn broer en dat op zich? Dat denk ik wel en dat is Constantijn ook. Dat daar kun je, en, en, en ik denk dat, die, dat Mabel die rol ook heeft vervuld. En, en, en, uh, dat is heel belangrijk. Dat, dat je een paar mensen om je heen hebt die jou kunnen corrigeren en die je echt keihard kunnen aanpakken. Maar hoe gold het dan met name voor Friezer? Want we kennen hem de afgelopen uren geschetst... als iemand die uh, financiële adviezen gaf aan zijn moeder. Iemand die intellectueel pas echt uit de verf kwam... en op die manier zichzelf kon zijn. Op welke manier was hij dan zo'n steun? Niet alleen als broer, maar echt als adviseur voor Willem-Alexander. Ja, Uw Ik weet woning. niet of dat op, op concrete dingen... Het, het gaat natuurlijk toch... Je, je... Ik bedoel, een telefoon, ook al zit je in Londen... En, en zit je broer in Nederland, een telefoon is zo gepakt. En een, een mailtje is zo geschreven. Je kunt altijd elkaar wel op, ook op afstand in, in, in de gaten houden. En het, het zit niet op specifieke dingen, maar het, het gaat gewoon in de omvang. Je, je weet dat je mensen hebt op wie je kunt vertrouwen. En dat is heel heel belangrijk. Leek hij meer op zijn vader of op zijn moeder? Uh, intellectueel? Ja, hij had wel wat van allebei. Um, dus daar uh, niet, niet, niet zo uitgesproken, denk ik, op een van de twee. En kijk, ik denk dat wat Beatrix heel prettig aan hem vond, is dat ze ook heel erg intellectueel met hem kon matchen. Uh, en. Kijk, Klaus had, had iets meer die kunstzinnige kant, had Beatrix trouwens natuurlijk ook. Maar die, die met je misschien wat dat betreft net iets meer met Constantijn. Maar ik denk dat, hè, dus mag je hopen in ieder geval, dat voor ouders geldt... dat ze voor alle drie wel uh, evenveel lief hadden in, in, in die zin. En op een bepaalde manier mee verbonden voelden. Zeer, zeer ik al, Het was natuurlijk een zeer hecht gezin. Dat opgebouwd in de relatieve stilte van, van Draakstein. De bepalende jaren in de jeugd, ja, eh, waarbij ja. de vader eigenlijk vooral de opvoeding van zijn rekening nam. Ja, ja, ja. Want, want in feite was Klaus meer, uh, de, de, de, hij had meer de moederrol van het gezin, die was vaker thuis. Er <kijf> was meer de, ja, de liefhebbende uh, uh, vader, terwijl Beatrix als, als moeder iets, iets meer weg was. En iets meer de, de regelende, uh, zeg maar de vaderlijke, om het zo dat cliché maar eens te gebruiken, de, de vaderlijke rol had. Hartelijk dank, dat is dus ver. We gaan even naar Den Haag, naar Wilco Boom. Al ruim twee uur reacties aan het verzamelen. Zijn er nieuwe binnengekomen, Wilco? Ja, dat zijn er zeker onder andere van de voorzitters... van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer. Ankie Broekers-Knol en Anouska van Miltenburg. Zij hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van prins Friso. En na het verschrikkelijke ongeval dat hem is overkomen... is door velen intens met de Koninklijke Hoogheid... prinses Mabel en de kinderen meegeleefd... Ondanks de ernstige toestand werd op een herstel gehoopt. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Het overlijden van de prins op zo'n jonge leeftijd is ongelooflijk verdrietig. Laten de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer weten. Uh, en hun gedachten gaan uit naar prinses Mabel en de kinderen. Natuurlijk ook naar prinses Beatrix en naar koning uh, Koning Willem Alexander en zijn vrouw Maxima en de broer van prins Frizo, prins Constantijn en prinses La uh, Laurentien. Nou, inmiddels is er ook een reactie van uh, Siebrand Buma, de voorzitter van het CDA. Hij heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van prins Frizo. En hij uh, condoleert zijn vrouw en kinderen. En zojuist was er ook een reactie van uh, Geert Wilders, die we uh, net in de Tweede Kamer heel even hebben gesproken over het overlijden van de prins. Ja, diep geschokt. Ik zag net nog uh, bij uw omroep... Uh, de beelden van prins Friso met zijn vrouw Mabel en twee kleine kinderen. En, ja, het gaat je natuurlijk door merg en been als je realiseert... dat die kinderen nou zonder vader, Mabel, uh, zonder echtgenoot... Uh, maar ook prinses Beatrix uh, uh, zonder uh, een van haar kinderen... niks erger is dan het verliezen van je eigen kind. Dus het gaat door merg en been en ik denk ook en ik weet ook wel zeker... dat heel Nederland, uh, net als ik vandaag, uh, intens meeleeft uh, met de familie... die niet alleen vandaag, maar ook de komende tijd... een hele moeilijke periode tegemoet zullen gaan. Ze hebben natuurlijk ook een hele moeilijke periode achter de rug van, van anderhalf jaar inmiddels. Um, zou het misschien ook een soort opluchting kunnen zijn? Nou, dat, dat, ik denk dat het altijd um, vooral een enorm gemis is. Wij weten natuurlijk allemaal wat er bijna anderhalf jaar geleden... tijdens een vreselijk ski-ongeluk uh, is uh, gebeurd... Ik denk dat um, anderhalf jaar later, als je echtgenoot, um, je vader, je kind... als die overlijdt, dat dat geen opluchting is. Maar dat dat toch, althans ja, zo zou ik dat zien, toch altijd een enorm groot verlies is. Wat heel veel pijn doet um, als je je kind, je man, je vader kwijtraakt. En dat dat uh, uh, nou ja, ook alleen maar steun uh, vanuit heel Nederland uh, verdient. En, um, ik leef ook met ze mee. Het lijkt me een uh, verschrikkelijke situatie... En uh, ik denk dat we, uh, iedereen in Nederland uh, uh, aan de familie uh, zal denken op dit moment. Komt het onverwacht wat u betreft? Zoiets komt natuurlijk uh, onverwacht. We weten allemaal dat uh, Prins Friso al ruim of bijna anderhalf jaar in coma zou zitten. Uh, maar inderdaad nog niet zo heel lang geleden vanuit Engeland overgebracht was naar Nederland. Um, um, voor mij kwam het in ieder geval onverwacht. Het lijkt mij ook dat het voor de familie onverwacht kwam. Ze waren immers de koning, niet in Nederland. De minister-president, weliswaar geen familie, maar toch niet in Nederland. Dus ik denk dat het toch nog onverwacht is gekomen. Ik weet dat niet, maar het is natuurlijk onverwacht of niet altijd vreselijk... als je je vader, je echtgenoot of je kind moet verliezen. En ik denk dat wij er alleen maar over moeten denken... en de familie heel veel steun moeten geven. Ja, Tot zover Geert Wilders. Inmiddels is er ook een reactie van fractievoorzitter Bram van Ooyek van GroenLinks. Die laat weten dat het medeleven van zijn partij uitgaat naar de familie van Prins Frizo. Hij wenste een alle sterkte met het uh, dragen van dit verlies. Nou, en intussen, uh, we hebben er eerder over gesproken... hebben de meeste fractievoorzitters uh, gereageerd. Sommigen uit het buitenland, zoals Halbe Zijlstra van de VVD... Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid. Ja, iedereen is diep geraakt, uh, betuigt het uh, met leedwezen... deelneming aan, aan de familie, aan de nabestaanden... Prinses Mabel en de kinderen voorop natuurlijk... maar ook uh, prinses Beatrix en koning Willem-Alexander... en zijn vrouw koningin Maxima... en prins Constantijn, de broer van prins Friso. Een uitgebreide reactie was er ook van minister-president Rutte... die ook in het buitenland is. Hij komt uh, wel eerder terug, maar dat zal vermoedelijk woensdag zijn... Um, moet vrijdag overigens ook een, alweer een, de eerste ministerraad na de zomer voort, voorzitten. Maar uh, premier Rutte laat weten dat het ondanks alles toch nog als een schok kwam. En hij omschreef de prins als professioneel en gepassioneerd. En uh, liet ook weten dat hij met het diepste respect zal worden herdacht. Boom, vanuit Den Haag met die reacties op een rijtje. Die hebben we ook op onze website neergezet. Waar een live blog is geopend met al die laatste ontwikkelingen en de reacties op nws.nl. Sinds het overlijden van zijn vader, prins Klaus, in 2002... was Friso, net als zijn broer prins Constantijn, erevoorzitter van het Prins Klaus Fonds. Directeur van dat cultuurfonds is Christa Meinersma. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe herinnert u zich prins Friso als erevoorzitter? We zijn natuurlijk ook allereerst, zoals de, reacties, de andere reacties ook aangeven, geschokt. Heel erg bedroefd. Uh, het raakt ons diep dat uh, prins Friso is overleden. Um, wij herinneren hem als erevoorzitter vooral als een hele intelligente, creatieve... Denker, een scherpe geest. Uh, iemand die op het juiste moment met uh, ja, een kritische noot kwam, een kritische vraag. Uh, een origineel denker ook. Uh, nee. Iemand met veel humor. Dat is iets wat inderdaad naar boven komt in de gesprekken die we met uh, mensen voeren de afgelopen uren. Een creatief mens als hij in een klein groepsverband kon meedenken, kon mee brainstormen over waar hij voor was uh, ingevlogen in, in dat opzicht. Uh, hoe, hoe gebeurde dat binnen de, de, de bijeenkomsten voor het Prins Klaus Fonds? Hij was erevoorzitter van het het Prins Klaus Fonds samen met zijn broer eh, Prins Constantijn en eh, heel actief betrokken bij het werk van het Fonds. Eh, bijvoorbeeld in bestuursvergaderingen eh, was hij aanwezig en eh, ja dan kon hij op een hele originele, kritische, eh, onverwachte manier soms ook eh, echt bijdragen aan de discussie, aan de ideeënvorming eh, voor het Fonds. Welk voorbeeld komt daarbij onmiddellijk naar boven? Nou ja, bijvoorbeeld uh, zelfs dingen als begrotingsdiscussies, waarin hij samen met de penningmeester uh, ja, daar toch uh, actief en, uh, en kritisch uh, aan deelnam. Dat is wel opmerkelijk eigenlijk, hè? want een erevoorzitterschap is meestal zo'n erebaantje wat, wat je doet als er iets van je verwacht wordt. Maar hij was heel concreet bezig met het meedenken, het verbeteren en kritisch benaderen van uw fonds. Zowel prins Constantijn als prins Friso zijn, zijn heel actief betrokken um, bij het fonds en bij het werk van het fonds. En dus ook met het, bij het meedenken over het werk van het fonds in bestuursvergaderingen daarbuiten. Um, om en om gaven zij ook de toespraak in december bij de uitreiking van de grote prins Klausprijs. Maar um, ja, ze waren echt uh, actief betrokken en uh, visionair ook in het meedenken over het werk van het fonds. Want afgelopen december was in dat opzicht een zeer emotionele dag toen prins Constantijn sprak. En toch ook gerefereerd werd aan de afwezigheid van, uh, van Friso. Hoe, hoe, hoe denkt u daaraan terug aan die dag? Ja, het was een bijzonder moment, omdat um, uh, ik, ik vond zelf een hele integere, mooie manier waarop prins Constantijn uh, eigenlijk uh, ja, refereerde aan de afwezigheid van prins Frizo. Uh, wat hij daarmee bedoelde is dat zij deden die speech uh, ter ere van de uitreiking van de prins Klausprijs om en om. En de laatste speech die prins Frizo heeft gegeven was in 2010. En eigenlijk had hij natuurlijk in 2012 de uitreiking zullen doen. Ja. En hij verwees daarbij naar de lege plek waar zijn broer prins Friso had moeten staan. Een bijzondere dag was dat. Prinses Mebel was daar toen ook aanwezig. Ik dank u hartelijk Christa Meindersma, de, eh, directeur van het cultuurfonds, prins Klaus Fonds, voor deze korte toelichting. Dank u wel. Geen dank. Hoe gaat het verder? De vraag natuurlijk: wat voor begrafenis prins Friso zal krijgen? Hij is immers geen lid meer van het Koninklijk Huis. Um, deskundig op het gebied van koninklijke begrafenissen, Kees van Raak. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor scenario's zijn hier? Uh, ik denk één, uh, naar mijn bescheiden mening. Uh, er, is mij, er is mij trouwens al gevraagd of uh, de, de prins Frieso wel zou begraven worden. we uh, moeten eigenlijk zeggen, bijgezet worden in de nieuwe kerk. En ik geloof dat het wel het geval is. Waar zet uh, u dat want, op? Want er werd al gezegd er is geen plaats meer. Dat is onzin. Ik weet uh, sowieso drie, drie plaatsen vrij in de, in de nieuwe grafkelder. Dus het kan zelfs ruim gecreëerd worden in de oude grafkelder. En dan is er nog een optie. Maar goed, ergens er plek. Uh, want, en, wacht, wacht, en de restauratie zal dit niet in de weg staan. Nee, wacht, bijzetting. Even, even, even onderbreken. Want Laten we gewoon even de mogelijkheden goed op een rijtje hebben. Ja? Een bijzetting in, in Delft is volgens u de meest logische gang van zaken. Ja. Uh, en niet alleen omdat er genoeg plek is, maar het is ook een logische gang van zaken. Ja, nou goed, het is een familiegrafkelder, hè? En, uh, en uh, Be Beatrix uh, zwaait daarover de scepter. En aangezien uh, ik meen te begrijpen dat uh, Friso uh, haar uh, ook appel was... komt hij uh, zeker in de, in, de, in, de, in de grafkelder van de Nieuwe Kerk de Delft. Want hoe gaat zoiets qua voorbereiding en straks de uitvoering... van de bijzetting, de begrafenis in zijn werk? Want hij was natuurlijk geen lid meer van het uh, Koninklijk Huis. Nou, dat zal het uitkomen in, het, in, in, in een so, sobere bijzetting, zeg maar. Uh, niet met toeters en bellen en noem maar op, en uh, hoogwaardigheidsbekleders uh, die uh, ingevlogen worden, en, en alle politici en uh, ex-minister-presidenten erbij. Dat geloof ik niet. Uh, dat zal het verschil zijn met een, een bijzetting als, uh, als die van Juliane of Beatrix, of, of sorry, neem ik welk. Uh, Juliane of Klaus of, uh, of uh, Bernhard. Uh, maar ik, ik, ik, ik, ik vermoed sterk dat het uh, wel gaat gebeuren in de in Nieuwe Kerk. Ja, verwacht u ook dat het een zeer intieme privé-aangelegenheid ja, gaat worden? een familiale aangelegenheid. Ja. Ja, ja, want hoe ging dat in het verleden met andere oranje zonen en oranje dochters... die eerder kwamen te overlijden dan hun ouders? Dat is een goede vraag. Uh, ook sober. Ook sober, ja. Wat, kunt u daar voorbeelden van geven? Want dan moet ik... Ver teruggaan in de tijd. Ja, nee, ik, ik, ik denk zelfs niet dat, dat die uh, uh, verhalen opgetekend zijn. Dat, dat, uh, bijvoorbeeld doodgeboren kinderen. Er liggen er ook een paar kinderen in de, in de, in de nieuwe kerk. In de grafkelder daar. En die, die werden stiltjes bijgezet zonder enige, enige uh, poespas omheen. Dat ja. weet ik nog wel. Ja, want wat voor voorbereiding zou je nu moeten treffen? Want hoe lang zit er doorgaans tussen het overlijden van iemand van de koninklijke familie... en, en de begrafenis, de bijzetting? Oh, dat dat ligt aan de techniek van het balsmen. Want zoals je zegt, en, uh, het, het is een bijzetting, dus het, het lichaam wordt geprepareerd om, uh, uh, om eigenlijk voor de eeuwigheid bewaard te worden. Overigens hebben enkele leden van de oranje familie dat uh, pertinent geweigerd, zoals Wilhelmina. Die wilde verschijnen voor de heren zoals ze uh, ook geboren was. Uh, maar dat is een uitzondering. De meeste mensen zijn gebalsemd en uh, tegenwoordig uh, kan het uh, steeds uh, beter, uh, beter uh, geprepareerd worden dat de dode dus nog langer in, uh, in, uh, in zijn uh, natuurlijke staat is, zoals hij bij leven was. Het zou natuurlijk ook kunnen dat er helemaal geen bijzetting in Delft gaat plaatsvinden. Wat? Het zou ook kunnen zijn dat die bijzetting niet plaatsvindt in Delft, maar dat er op een andere manier een begrafenis gaat plaatsvinden. Of houdt u Ik daar geen dat rekening me mee? Sterk. Waarom? Waar zou Prins zo begaafd moeten worden dan, Of daar gezet moeten worden? Het, nou, een scenario zou natuurlijk kunnen zijn, omdat hij lang in Engeland heeft gewoond... en daar met zijn gezin heeft gewoond, dat er daar misschien iets kan gebeuren... zoals iemand opperde eerder vanmiddag in deze uitzending. Nou, nogmaals, ik denk niet. Het, het, uh, uh, nogmaals, uh, prinses Beatrix is, uh, is daar de baas. Uh, en die wil haar zoon uh, dichtbij hebben. Dat weet ik zeker bijna. Waarom weet je dat zo zeker? Ik heb net dat gebeld. Nee hoor, van een flauwkul. Nee, maar ga uh, Het is een familiaal grafkelder. Ja. En, en, en, en daar hoort Fries ook thuis. Ja. Hoe kijkt u terug op zijn leven? Ik moet zeggen dat uh, hij eigenlijk de, de stille prins was. Hè? Dat is zoals iedereen ook zegt. En uh, ja, ik, ik weet niet veel van zijn leven. Dat niet. Nee. Nee, want hoe denkt u dat het land op hem zal terugkijken op zijn leven? Nou, hij, hij blijkt een heel enthousiaste man als het altijd geweest te zijn. En iemand ook die zijn eigen weg uh, bewandelde. Uh, zoals natuurlijk uh, tot uiting kwam in zijn uh, huwelijk met uh, uh, prins Prinses. Uh, of, uh, met, uh, uh, met Mabel. Uh, met, met Mabel, dankjewel. En uh, ja, it, it, it is een, uh, ik denk dat het een heel charmante uh, enthousiast man is geweest. Ja. We wachten af wat voor scenario zich zal ontrollen met betrekking tot uh, die koninklijke begrafenis. Of zoals hij zegt, uh, een dat bijzetting ja. in de nieuwe kerk van Delft. Kees van Raak, ik dank u hartelijk.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 Koning Willem-Alexander en zijn gezin komen in verband met het overlijden van Friso terug van hun vakantie in Griekenland. Premier Rutte noemt het overlijden intens verdrietig. Het overlijden is ook in het buitenland groot nieuws. Op nieuwssites in onder meer België, Duitsland en Groot-Brittannië wordt het als breaking news gebracht. In een eerste reactie zegt burgemeester Moeksel van Lech dat hij diep bedroefd is en diep geschokt. De aanvaring vanochtend tussen een motorboot en een Duitse gastanker... in het kanaal van Zuid-Beverland heeft dan zeker twee mensen het leven gekost. Allebei opvarenden van de motorboot. Volgens de veiligheidsregio Zeeland waren zij de enige aan boord. Maar omdat getuigen vier mensen zouden hebben gezien... wordt nog gezocht naar meer slachtoffers.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 Ja, vanuit het westen is het aan het opklaren. Dat gebeurt vanavond vooral in het binnenland. Dicht bij zee is er vannacht kans op een bui. En vooral in de tweede helft van de nacht neemt de buigheid toe. En daarbij kan het dan ook gaan onweren. De temperatuur daalt naar zo'n 14 tot 10 graden. En de wind draait naar het westen tot noordwesten. In het waddengebied blijft die vrij stevig waaien. vrij krachtig windkracht 5. En morgen dan is er een afwisseling van zon en wolken. En ook trekken er enkele buien over... In het noorden kan het bij buien ook onweren. En het is morgen aan de frisse kant met zo'n 18 tot 20 graden. De wind waait morgen uit het westen tot noordwesten. Is matig windkracht 3 tot 4. In het gebied vrij krachtig windkracht 5. En woensdag is er ook nog een enkele bui. Maar de wind neemt af en er komt meer zon. Vanaf donderdag wordt het weer warmer met temperaturen rond 23 graden. Ja, waar staan de files op de Nederlandse weeg om half zes? Jolland Velden. De meeste vertraging die zit zo'n beetje bij Rotterdam... en dat heeft ook te maken met een spoedreparatie. Maar ook de aanrijding op de A12 van Utrecht naar Arnhem... tussen knopend Maanderbroek en af het Oosterbeek 2 kilometer. Dan de spoedreparatie op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daardoor is bij Papendrecht de linker reis ook dicht. Vanaf Sliedrecht-Oost staat 7 kilometer file. Verkeer richting Rotterdam kan zo omrijden... vanaf knopend Gorkum via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Een uh, stilstaande auto op de A28... Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en knopen de weer 4 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Vier over half zes. Om vijf over drie werd het overlijden bekendgemaakt van Prins Frieso. Het overlijden dat vanmorgen uh, gebeurde op paleis Huis ten Bosch. Daar is sinds vanmiddag Paul Sanders onze verslaggever. En er gebeurde nog niet veel in eerste instantie. Is daar verandering in gekomen? Nee, niet echt. Uh, wat uh, wel is veranderd is uh, de hoeveelheid aanwezige pers. Die is ontzettend toegenomen. Er zijn heel veel cameraploegen uh, uh, van uh, Nederlandse media, maar ook van buitenlandse media. Ook van buitenlandse persbureaus die hier naar het hek zijn gekomen van uh, Paleis Huis ten Bos. Aan de kant van de ze weg, waar uh, ja, twee. Mensen, twee agenten van de Mauser C, de poort bewaken en voor het hek staan. Eh, weinig mensen nog die hun uh, mededele, medele, medeleven pardon, willen uh, komen betuigen... Uh, het is dus vooral heel veel pers zo nu en dan. Want uh, ligt hier, de poort ligt hier ook aan een druk fietspad komen. Hè, wat mensen langs fietsen die gewoon een dagtochtje zijn wezen doen. Die stoppen dan eventjes, vragen even wat er aan de hand is. Maar fietsen daarna ook wel vervolgens weer, weer verder. En als je dan aan die mensen vraagt, van, nou, hè, wat zijn de reacties? Of wat, wat vindt u ervan? Dan uh, hoor je toch ook wel heel vaak dat mensen zeggen... Nou ja, um, om het zomaar even te omschrijven, het is misschien ook wel goed. Want... Ja, het was tenslotte ook een Leidensweg uh, waar uh, Prins, Friso, die Prins Friso aan het afleggen was. Dus weinig uh, mensen nog die hier bloemen komen leggen of iets dergelijks. Wel heel veel belangstelling van de pers. Bij Paleishuis ten Bos uh, gaan we naar het werkpaleis van de koning, Paleis Noordeinde. Colette van Nune, jij bent daar. Hoe is het daar? Um, een rustige zomerdag. De ijskoopboer die uh, rijdt net weg. Er is wel vrij veel politie. Maar dat is vooral om ons in de gaten te houden. En om in de gaten te houden of hier nog uh, mensen naartoe gaan komen. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Want mevrouw, u moest het ook van mij horen hè? Ja, dat klopt ja. U denkt, wat doen al die politiemensen hier? Ja, we dachten misschien uh, komt de koning langs of zo. Hij uh, is op vakantie wonen. in Griekenland. Maar hij is oh. onderweg naar huis. Want ja, zijn broer is inderdaad overleden. Ja, ja dat uh, is wel even schrik om te horen. Ja. Je voelt het toch niet aankomen. Wat zegt u? Je voelt het, er komt een hele grote bus voorbij, ja. inderdaad. Ja. Nee, je voelt het toch niet aankomen, hè? ondanks dat je weet dat, is, dat het eindig is. Ja, nee, dat voel je niet aankomen. Je leest er af en toe wat over in de krant. En ja, dan denk je er even aan. Maar verder uh, ben je daar ook niet zo mee bezig, denk ik. Nee, nee je gaat weer verder met je eigen leven. Ja. Dat, en zo is het volgens mij voor u vandaag ook. U gaat nu niet naar de eerste de beste bloemist om een bloemetje voor hem neer te nee. leggen. Nee, het spijt me absoluut niet. Nee. Ik nee. vind het heel erg, hoor. Voor de familie natuurlijk. Dat, uh, het zal heel moeilijk zijn, maar uh, nee, hoor. Ja. U gaat verder met uw eigen leven. Ja, inderdaad, ja. ja. Ja, en ik wens ze wel heel veel sterkte natuurlijk, komende tijd, dat wel. Ja, ja. Hm. dank u wel. Oké. Okay. Colette dus van is zo, hier, ja, bij, hè, hetzelfde Het West bij Hetzelfde, en mensen die nog niet echt op de hoogte waren van het nieuws van het overlijden van de prins. Jij blijft daar, wellicht kom je nog terug in het komend uur met, uh, met mensen die zich al dan niet melden bij jou daarbij. Het Paleispoort. Um, het was een korte mededeling van de RVD. Niet meer dan dat Prins Friso is overleden aan complicaties die in de woorden van de RVD zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval op 17 februari vorig jaar in Leg Oostenrijk. Neuroloog Michel van Putten is hoogleraar klinische neurofysiologie aan de universiteit en hij legt uit welke complicaties fataal kunnen zijn.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 in deze situatie, dat ik een heel verstandige besluit vind. Neuroloog Michel van Putten van de Universiteit Twente. Hans van Ver, Bree, historicus, kenner van het Koningshuis. Luister het naar deze uh, berichten mm. en kijkend naar de berichten... van de afgelopen mm. tijd. We, we, hebt u enig idee wat de Oranjes dachten over het blijven, uh, blijven behandelen... van patiënten als Friso? Nou, het, het, het was duidelijk dat ze uh, euthanasie uh, niet echt een optie was. Waarom niet? dan hadden ze hem al eerder laten gaan. Uh, dan, dan, in, in Nederland was het gebruikelijk om... Uh, voor, voor dit soort patiënten... om na drie maanden te kijken... heeft het zin of niet. En als het geen zin heeft... dan wordt in overleg meestal de stekker eruit getrokken. Dat, daar hebben ze niet voor gekozen. En naar Londen gegaan waar het door behandeld wordt. De beste behandeling, een van de beste ziekenhuizen... Ja. gespecialiseerd in dit soort misschien ook nog wel... zit er ergens de, de tegen beter weten in... nog de hoop in van... je weet maar nooit. Hè. Er zijn altijd rare verhalen, ook al was de beschadiging dermate groot dat dat eigenlijk al uh, duidelijk leek... dat er uh, als hij al ooit bij zou komen, dat het dan een soort kastplantjes zou zijn. Dus uh, ja, en, en het probleem natuurlijk met, met de Koninklijke Huis... is dat ze te maken hebben met gevoeligheden in, in, in het land. En euthanasie is iets wat uh, niet door iedereen uh, op prijs gesteld wordt. En dat, dat is ook een beetje de tragiek van de Koninklijke Huis... dat je soms dingen moet doen... Die bij, het, uh, het, het, het, uh, ja, bij de functies, zou ik maar zeggen. Uh, ja, denkt u dat? Dat de koningin dat echt in haar overwegingen? En prinses Mabel ook in haar overwegingen? Dat zit voortdurend in de overwegingen natuurlijk, in, in, in alles wat ze doen. Uh, maar juist ook door te benadrukken dat het zo'n privé-situatie is. Het gaat om een zoon, moeder en zoon, vrouw en man, om nou, dat op die manier te doen. Toch, toch zegt toch, die van? Toch, toch. Dat is, dat is een soort tweede natuur om toch rekening te houden met, met gevoeligheden in het land. En. Uh, ja, dus, dus daar niet uh, op in te gaan. Ja, um, uiteindelijk is hij naar Nederland gebracht. Ja. Vorige maand gebeurde dat, maar kort geleden. Het um, u het idee dat er een kans is dat hij naar Nederland is gebracht. om hier te kunnen sterven. als er een complicatie zou optreden? Ja, daar heeft het een beetje de schijn van. Maar het, of dat zo is. Het, het... Kijk, Beatrix ging uh, elk weekend een beetje naar Londen om voor te lezen. Uh, om voor te aan, lezen, pardon? Ja, hij, hij ging... Uh, of zij ging naast het, het, het bed van Beatrix zit, zitten en las voor. Om uh, in, in, in de hoop... Dat het, je weet het nooit bij coma-patiënten... dat ze toch prikkels van buiten hebben... dat ze dingen oppikken, dat ze dingen horen. En, uh, en ook om bij mij wel aan de kinderen te zijn. En die hebben nu vakantie, dus die konden nu andersom naar Nijland komen. En... Uh, ja, kijk, ze zijn natuurlijk op Paleis Huis ten Bosch... ook wel een beetje uh, de, op het einde van het leven van prins Klaus. Die is natuurlijk ook uh, verzorgd en uh, was, was ook bedlegerig. Dus ze zijn daar wel een beetje op ingericht. En ze hebben daar in ieder geval ervaring mee. Dus om hem in ieder geval tijdelijk dichtbij te hebben... Kijk, als ze het echt gepland hadden... dan zouden Willem-Alexander en, en uh, Maxima nooit naar Griekenland zijn gegaan. Nee, precies. Maar er zijn dus complicaties opgetreden... waardoor ja. het sterven um, versneld is gebeurd. Uh, ja, want er was gisteren nog een verjaardag van Mabel. Dus de, de, die is nog in ieder geval gewoon doorgaan. En ja, je, je weet het dus niet. Ja. En, en ik denk dat ze dat ook... Uh, en daar kan ik ook nog wel iets bij voorstellen... dat ze dat verder uh, privé houden. Hoe hebt u dat de afgelopen anderhalf jaar gemerkt bij de koningin dat ze vooral als moeder ook zou hoe nadrukkelijk daar betrokken bij was... door vaak daar naartoe te gaan, steun te geven aan uh, Mabel en de kinderen. Ja, je zou het bijna andersom kunnen zeggen. Ze heeft de afgelopen anderhalf jaar uh, zich bijna um, keihard vastgeklampt aan haar werk. En ik denk voor een deel ook, uh, want je merkte aan haar niks. Uh, uh, vlak na het, uh, het, het, het, het uh, ski-ongeluk van Frieso was er een uh, staatsbezoek aan Luxemburg... En daar is dat hele woord Friso uh, niet gevallen. Daar, daar is niet over gesproken. Ook niet in, in de tafelredes, wat je zou kunnen verwachten. En ik denk dat er een uitdrukkelijk verzoek is geweest van Beatrix. Koningin Beatrix die um, heel nadrukkelijk werk en privé... ook op die manier wilde scheiden. Maar ook door haar werk um, ja, afleiding had. En uh, ze, ze is dat redelijk gepassioneerd blijven doen. Dat zeg je niet... Bij Willem-Alexander, die op gezette tijden toch ook als woordvoerder van de familie naar buiten kwam. En als er over gesproken wordt, toch ook signalen van emotie toonde. Wat ja, volgens en... mij heel normaal is. Ja, dat lijkt me ook. Nou ja, je, de, de, de, op, op koninginnendag vorig jaar zag je het, het het meest duidelijke. Dat was de eerste keer dat Beatrix daar in het openbaar over sprak. Zonder zijn naam te noemen, want ik denk dat dat te emotioneel mm -hmm. is. Maar wel hè, dat... dat deed haar verdriet dat niet iedereen aanwezig kon zijn. En toen zag je met name bij, bij uh, Willem-Alexander... een hele heftige, emotionele reactie. Want eigenlijk was Frieso er natuurlijk de hele dag bij. Uh, uh, hij was er nadrukkelijk niet. En uh, ze waren zo gewend om, om die koninginnendagen met z'n allen te vieren. En die dag was er geen Friso. En, en Dus die is voortdurend is hij in hun gedachten geweest. En... Uh, ja, dat, dat, dat zag je inderdaad heel erg sterk bij uh, Willem-Alexander toen. Je zag hem echt vechten tegen de tranen. Ja, dat lijkt me ook logisch. Ja, want als u zegt bij de koningin, bij nu prinses Beatrix, zag je dat niet. Die was in staat om een scheiding te maken, om in ieder geval de openbaarheid te laten zien... dat zij met haar werk bezig was. Dat mm -hmm. is ook iets wat je als koning nu Willem-Alexander ook moet leren. Of is dat niet nodig? Is dat een soort verschil in karakter waarbij je zegt... Van, hey, dat hoeven we van Willem-Alexander helemaal niet te zien? Nou, ik denk, ik denk dat, dat de heel veel mensen niet in hun functie al te emotioneel willen zijn. En, uh, maar dat, daar zit natuurlijk een, een, een gradatie in. Kijk, Willem-Alexander stond toen ook achter uh, Beatrix, maar ook in zijn contacten. Die hij is natuurlijk toch een iets uh, gevoeliger, in ieder geval uh, iets, iets minder. Dat, dat masker, dat, dat, of masker, maar in ieder geval... Uh, de, de, de, de statuur die Beatrix wil hoog houden. Daar heeft hij iets minder, hij is natuurlijk benaderbaarder. En zij mm -hmm. heeft echt heel sterk van, heel plichtsbewust van... ik ga dit werk doen en ik ga het goed doen. En alles wat ik doe, ga ik goed doen. En dat mag ik niet door privé laten... Uh, ja, van slons of zo. Willem-Alexander sp sprong ook in de bres voor zijn broer... toen er op een gegeven moment geruchten waren. Dan hebben we het over 2001 dat Friso homo zou zijn. Um, in 2001, dat jaar, deelde de RVD namens de prins zelfs officieel mee... dat hij geen homo is. En we hebben een fragment van prins Friso... over de noodzaak van die mededeling. Het is natuurlijk een heel vervelend uh, moment geweest in mijn leven. Ook heel vervelend dat zoiets noodzakelijk is. Uh, er zijn daardoor ook mensen gekwetst. Ik vind het heel vervelend dat dat gebeurd is... Ja, in het verleden was er wel eens een keer een roddel geweest... en dat staat in een roddelblad, maar dat, dat werd herhaald. Het gebeurt helaas met roddelbladen dat ze elkaar naspreken... zonder dat ze proberen te verifiëren of wat ze schrijven ook waar is. En op een gegeven moment ging dat één stap verder... en werd door de zogenaamde serieuze media werd het ook overgenomen. En een van die bladen deed een analyse over... Uh, of iemand die homoseksueel zou zijn koning zou kunnen worden... wat natuurlijk een totale idiote vraag is. Maar er werd ook in die discussie meegenomen dat ik homoseksueel zou zijn, et et cetera, cetera. En toen uh, was voor mij... Het punt bereikt waarop ik het nodig vond om de waarheid te vertellen. Uh, het, is het is heel vervelend, maar het was noodzakelijk. Uh, je bent in zo'n situatie eigenlijk gechanteerd door de media. Um, omdat zij ervan uitgaan dat je met zo'n gevoelig punt niks zegt. Uh, maar je kan je niet altijd laten chanteren niet altijd laten chanteren. Dat zijn behoorlijke stevige woorden in een hele lastige situatie. Hoe kijkt ja. u daarop terug? Nou, dit, dit, het, Wat hieruit spreekt is hun uh, argwaan ten opzichte van, uh, van de pers. Dus een beetje met de paplepel ingegoten. Dat hebben ze allemaal. De, de, de pers is je vijand. Dat is uh, een beetje de houding. In, in, in zijn geval, kijk, als er voortdurend iets over jou geschreven wordt... wat niet waar is en wat, wat heel erg uh, jouw wezen betreft... Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van... nou moet het maar eens afgelopen zijn. En ik kan het alleen maar doen door het officieel uh, naar buiten te brengen... dat het niet zo is. Was dit de juiste manier om te doen? Ja, daar kun je over discussiëren. Het is natuurlijk nogal uh, redelijk onpersoonlijk. En, en uh, volgens mij was het zelfs uh, 14 februari. Uh, zeg je dat? Valentijnsdag. Uh, dat, dat het perscommunicatie naar buiten kwam. Maar dit, daar, daar kun je over, ik, ik zou ook niet weten hoe hij het anders moest doen. Nou, hij heeft hier natuurlijk wel in dat interview op gereageerd later... Kijk, de, de, de, het ultieme tegenbewijs is dat je gewoon trouwt. En, en daarna zijn die discussies, uh, die geruchten ook uh, verstomd. En Willem-Alexander sprong ook voor hem in de Brest. We hadden het eerder deze uitzending over het moment... dat hij voor Maxima en zijn schoonvader, zijn toen nog mm -hmm. toekomstig schoonvader uh, in de Brest sprong. Maar in dat gesprekje was hij zelf toen ook bij aanwezig als correspondent. Ging het ook over zijn broer met al die geruchten en die hordes? Mm -hmm. En daar was daar toen ook heel fel en verbeterd over. Ja, ze, zijn, ze, ze komen natuurlijk... Dat, dat, dat is wel... Uh, het, het is een eenheid en, en ze, komen, ze komen voor elkaar op uh, in, in, in die nodig. En als ze vinden dat er onrecht uh, gebeurt, dan zijn ze extra uh, getergd. Ja, want dan heb je een eenheid over drie broers. Maar drie broers die ook getrouwd zijn, mm -hmm. kinderen hebben. Is die eenheid daardoor sterker geworden? Of zoals je bij ook gewone gezinnen ziet, je groeit een beetje van elkaar af... ...van met je genoegzorgen zit met je eigen kinderen? Ja, de... de uh... Weet het, de, de, de, de, de kwantiteit neemt af natuurlijk. Je ziet elkaar iets minder vaak dan, uh, dan voorheen. Maar je hebt wel uh, andere, maar wel gelijkaardige ervaringen om te delen. Dus in, in dat opzicht uh, zal het niet slechter geworden zijn. Het, het, het, het gevoel zal wel gebleven zijn van we zijn er voor elkaar. En dat is voor hun een extra belangrijk gevoel. En was dat in de tijd ook een extra gevoel voor hen om die pers, zoals u dat beschrijft, nog meer of nog steeds als vijand te blijven zien? Ja, nou ja, zolang zo, zo uh, ze het gevoel hebben dat, dat ze niet uh, rechtvaardig behandeld worden... dat er rare dingen worden gezegd, dan, gaat dat extra, uh, hè, dan komt dat extra hard aan. En dan worden ze weer bevestigd in het idee van, van die pers... Die, die zit alleen maar te zuigen en, en, en dingen te, te vertellen. Die, die, uh, die zit alleen maar op verkoopcijfers. En wat wij echt doen, dat, dat, dat zien ze niet. Kijk, wij, er is natuurlijk ook, voor, wat Friese betreft, vrij weinig aandacht geweest voor zijn werk... Mm -hmm. uh, in, in, in, in Engeland voor Urenco en, en andere dingen. Daar, daar gingen geen journalisten toe. En, dat, en, en daar was hij op zijn best. En dat, dat vond hij het leukst. Maar daar was geen aandacht voor. En wel over zijn vermeende uh, seksuele voorkeuren. Dat, ik kan me voorstellen dat dat wringt. Als je, als je het gevoel hebt van... ik doe iets belangrijks, maar daar komt niemand... En, over dit soort zaken wordt er vrij uitgesproken. Want als hij in de, de afgelopen jaren gelukkig was... met zijn gezin in Londen, met zijn werk... daar de dingen kon doen die hij altijd had willen doen... in betrekkelijke anonimiteit... als u dat op basis van uw kennis als Oranjekenner... afzet tegen de, de, de, de spotlights die andere prinsen en prinsessen... en kinderen en, en de, de aanverwanten hebben... Hoe, hoe denkt u dan dat Nederland prins Frieso eigenlijk kent? Of misschien wel niet kent? Nee, niet kent... Uh, uh... Ook omdat hij beide gelegenheden waarin hij de openbaar opdracht... echt op de achtergrond, letterlijk op de achtergrond liep. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Constantijn. Prins Constantijn die op koninginnendagen altijd heel makkelijk met het publiek omging. En ook vroeger, toen, toen ze nog betrekkelijk jong waren, nog, nog pubers waren... als er dan uh, aan een bel moest worden getrokken zodat het koekhappen kon beginnen... was het bijna altijd Constantijn die mm. in de boom klom. En op een gegeven moment is bedacht van... dit. En die moeten een stapje terug Willem-Alexander moeten het gaan doen. Maar het was of Constantijn eerst en later Willem-Alexander... maar nooit Friso, dat liever niet zelfs. Dat, dat, dat zag je aan zijn lichaamstaal. Dus we hebben niet zo'n zo zo beeld. Ik denk wel dat, dat nu toch veel meer ook het beeld naar buiten komt... Hè, waar we het ook in, in, uh, eerder in de uitzending over hadden... van een prins die in, in, in, in kleine gezelschappen... als hij op zijn gemak was, wel die ontspanning had, uh, vrolijk kon zijn, slim, uh, creatief... Uh, zijn netwerken kon gebruiken. Waar staat waar, waar die, die vrolijkheid dan in... die dan bij dat soort bijeenkomsten wel naar buiten kwam? Nou, in, in, in, in, in dat opzicht lijkt hij misschien wel... Een, toch ook wel weer op Klaus. Kla bij, bij prins Klaus, bij zijn vader, zag je ook... af en toe die, die, die twinkeling dan in die ogen... als hij dan weer iets geks uh, had bedacht. En uh, ik, ik denk dat... En af en toe zag je dat bij Friso, maar ook volgens de vrouw Mabel veel te weinig. Zag je dat ook? Zag je ook die twinkeling in de ogen van... En waar ging dat dan vanaf, dat hij dat wel liet zien? Juist ook omdat het volgens u veel, veel, een, een mens was die op zijn hoede was... als hij met de buitenwereld in contact kwam? Ja, nee, als uh, op, op, op je gemak zijn, in, in, in een gezelschap zijn die je vertrouwt... dan, uh, dan komt het los. Maar niet, niet als op het moment dat, dat die camera's aanstonden... of dat hij het gevoel had dat hij uh, bekeken werd... Door mensen waar hij geen grip op had, dan ging het uh, ja, dan kwam er een soort verkramping. Maar er is een twinkeling die u beschrijft, die zijn vader ook had, maar mm. bij Prins Klaus ook heel lang duurde voordat hij die twinkeling ook echt naar buiten wierp. Ja, nou ja, bij, bij Klaus ging het natuurlijk door, door zijn ziekte een beetje op en neer, aanvankelijk wel. En toen, uh, toen die, uh, die, die depressieve klacht kreeg verdween dat maar later kwam dat met strop en alweer terug. Hij heeft natuurlijk ook, Friso is hij in zoverre wel in de voetsporen van zijn vader getreden... doordat hij beschermheer werd van het prins Klaus -fonds, de prins Klaus-fonds... na het overlijden van, van zijn vader samen met, met Constantijn. Zijn broer Constantijn. En dat hij ook bijvoorbeeld het beschermheerschap... over de uh, molensstichting uh, de, de, de van zijn vader overnam. Dus hij heeft ook wel een aantal van dat soort dingen... van zijn uh, vader overgenomen. Ja, en we hoorden ook van de mensen die we tot nu toe hebben gesproken... dat hij er ook altijd heel erg kritisch, creatief en betrokken bij was. Ja. Ja, ja, ja, ja nee, dat, en, en, en dat hoort ook een beetje in de opvoeding. Dat hebben ze ook van, van prins Klaus en van hun moeder koning, koningin Beatrix... toen ook meegekregen van wat je doet moet je goed doen. En, en je moet er ook voor staan en je moet ervoor gaan. En, uh, want alles wat ze in het... Dat is natuurlijk toch ook wat, wat ze meekrijgen. Alles wat ze in het openbaar doen... en dat was de gouden regel van, van, van, van prins Klaus... je moet in het openbaar altijd en ook zelfs niet in het openbaar, degene doen dingen doen die de openbaarheid kunnen vertragen. Dus het straalt altijd af. We gaan kijken hoe dat de komende dagen, de komende week, ook naar buiten zal komen. We spraken bijvoorbeeld eerder met Michiel Zonneville, voorzitter van de Bond van Ver eh, Oranje Verenigingen, eh, die in ieder geval de dood van Friso betreurt en ook terugkijkt ja, op het leven en de manier waarop ze nu met hem en zijn dood moeten omgaan. Ik wil gewoon op dit moment zeggen dat...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 We zullen zeker de komende tijd onze leden uh, adviseren hoe wat. Want ik kreeg al bericht van een oranje vereniging die een jubileum had. Van hoe moeten wij dat nu doen in deze dagen? Ja, wij wachten dus even nu de RVD af. Het NOS Radio Journal journaal media Overzicht. Met Jurist Tobenitski. Wereldwijd besteden media aandacht aan het overlijden van Prins Frizo. Ik heb een korte selectie gemaakt van hoe binnen- en buitenlandse radio- en tv-zenders het nieuws brachten. Nou, some news just into us here, CNN. Dan moet je even onderbreken, want we krijgen net breaking news uh, binnen en dat is geen goed nieuws. Een extra nieuwsbericht Wouter te Moet je was net te horen om drie uur, maar uh, nu ben je weer aangeschoven met een uh, extra nieuwsbulletin. Oh. Ja, verder van uh, een celebration, want ik schakel naar uh, Clemens Peters met uh, schokkend nieuws. BBC News. The Royal Palace in the Netherlands is Prince Friso, the younger brother of King Willem Alexander, has died at the age of 44. De Nederlandse prins Johan Friso is tot. In Nederland is prins Friso overleden. Uh, voor de mensen die nu net inschakelen. Prins Johan Friso, Bernard Christian David, prins van Oranje-Nassau... Jonkheer van Hamsberg op Paleishuis den Bos is overleden in Den Haag... op 44-jarige leeftijd. Hij was caught in een avalanche op een skiing trip in Oostenrijk in februari 2012. Dus een heel sad dag voor de royal familie en inderdaad voor Nederland. Vanwege het overlijden hebben meerdere radio- en tv-zenders hun programmering aangepast. Sky Radio draait andere muziek, net als 3FM. Op Radio 2 heeft het programma Knoop. kranenbarg een aangepaste uitzending. Luisteraars daar kunnen doorgeven hoe zij de prins herdenken. In Oostenrijk, waar hij Bordolven raakte onder een lawine... is het overlijden groot nieuws. Op de website van Hooyten zie je een pagina brede foto van de prins. Hij heeft zijn winterjas aan en eronder staat... prins Frizo is tot. De burgemeester van Leg laat landelijke media in Oostenrijk weten... dat hij diep is getroffen door de dood. Burgemeester Ludwig Moeksel zegt dat hij Frizo al kende... toen de prins nog een kind was. Ik ben diep geraakt, zegt hij. De nieuwsite van de VRT, de redactie, heeft speciale vormgeving vanwege het nieuws. Johan Frizo, de prins die de anonimiteit koestert, is een van de verhalen. Veel reacties ook. Royalty-deskundigen worden gevraagd om hun mening. De hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten, Justine Marcella, wordt plat gebeld door Hilversum. Maar ze neemt niet meer op. Ze stelt prioriteiten. Sorry Hilversum, geen telefoon vandaag. Overlijden prins Frizo, een waardige plek geven in Vorsten, gaat nu voor. Waarschijnlijk is ook Mark van der Linden druk bezig. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Royalty. En twitterde vanmiddag alleen dat hij het overlijden treurig vindt. Hij zal dus vast bezig zijn met zijn tijdschrift. En waarschijnlijk ook met echt heel boulevard, waar hij een royalty deskundige is. Ook veel politieke reacties. Kamer en kabinet betuigen hun medeleven. Premier Rutte noemt het intens verdrietig nieuws. Emiel Roemer van de SP schrijft... Ik wens de koninklijke familie heel veel kracht en sterkte voor de komende tijd... met het verwerken van dit grote verlies. PVV-leider Wilders schrijft dat hij diep is getroffen. Gedachten gaan uit naar zijn familie, Mabel en de kinderen. christenunie leider Aris Slob schrijft een soortgelijk bericht. CDA-leider Buma heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden. PVDA-leider Samsom is diep geraakt. Ook bij 50-plus voorman Henk Krol komt het hard aan. Even helemaal stil vanwege dit trieste nieuws, sterkte en veel kracht toegewenst. De politie laat ook van zich horen. Corruptchef Gerard Bouwman laat via Twitter weten... de Nederlandse politie betuigt haar deelneming aan de koninklijke familie. RTL-nieuwsverslaggever Geert Gordijn staat bij de Nieuwe Kerk in Delft. Het is volgens hem de vraag of Friso in het familiegraf in de kerk... zou kunnen worden bijgezet. De kerk ondergaat namelijk een grondige verbouwing. Hij heeft op Twitter een foto geplaatst... en je ziet duidelijk veel stijgers tegen de Nieuwe Kerk. Op de parodie Twitter-account van de koning, Apenstaat koning-nl, dit keer een serieus bericht. De dood van een broer is bitter. Het einde van een broederband vervuld met pijn. Naast zijn normale baan was Frizo ook nog beschermheer van de vereniging De Hollandse Molen. Onze molens gaan in rouwstand, laat de vereniging weten. Dat is een speciale stand van de molenbief. Allerlei reacties. Reacties meer komen in. kun je ze volgen in een live blog op onze site nws.nl.